Drie uur, Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. De laatste vier afvallers van het Nederlands helftal zijn bekend. Siem de Jong, Vernon Anita, Adam Maher en Jermaine Lens... maken geen deel uit van de definitieve EK-selectie, heeft de KNVB bekendgemaakt. Van de 27 spelers die in Lausanne trainen, moesten er nog vier afvallen. Bondscoach Bert van Marwijk had al gezegd dat hij de namen van de afvallers... voor het oefenduel vanavond tegen Bulgarije bekend zou maken. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas-Karel Faber is overleden. Hij stierf donderdag in een Duits ziekenhuis aan Nierfalen. Dat meldt verslaggever Arnold Karskens, die zijn echtgenote heeft gesproken. Faber was de laatste Nederlandse voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. In 1952 ontsnapte hij met zes anderen uit de koepelgevangenis van Breda. Sindsdien woonde hij in Duitsland. Faber was 90 jaar.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 Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het Eruditje. Vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse spelen.nl Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de AVO. Hans Smit. Goedemiddag, terwijl hier in de Carree het nog na siddert... na het bekendmaken van de, de tien voorstellingen die geselecteerd zijn... voor het uh, Nederlands Theaterfestival in de september, of, ja, uh, september, begin september in Amsterdam... Uh, gaan wij op uh, voor het volgende uur van de Opium. Daarin uh, straks onder andere uh, Matthijs Jans en Mark Pantes... over de voorstelling van uh, de het spookhuis van de geschiedenis... die uh, onder andere in Rotterdam uh, momenteel te zien is. En verder de virtuele vitine met Nelleke Noordervliet en Hans Polak... die komt ook langs, die heeft een uh, documentaire gemaakt over het denken kraam van Martin Toonder. Maar laten we eerst eens kijken wat er deze week zoal aan uh, nieuws... op het gebied van cultuur voorbij is gekomen. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Dichter Tonnes Oosterhoff heeft deze week de PC-hoofdprijs in ontvangst genomen. De jury prees hem onder meer om het doorbreken van keurslijven in de poëzie en zijn maatschappijkritiek. Zijn gedichten hebben nu al historische waarde, vinden de juryleden. Oosterhoff is op zijn zachts gezegd niet dol op aandacht. en las bij zijn dankwoord liever werk van een ander voor, van Leopold. Ik sta niet zo graag. Ik vind het best prettig om op te treden en te lezen uit eigen werk. Daar draai ik mijn hand niet voor om. Maar zo'n hele middag je eigen naam te horen en dan ook nog in positieve zin, daar word ik erg euh, nerveus van. Dus ik dacht, moet ik niet meer ook nog eens over mezelf gaan beginnen in, uh, in uh, het dankwoord. In het dankwoord, ja. Met de PC-Hoofdprijs voor dienst Tonnis Oosterhof 60.000 euro. Pinkpop is boos op festival Wechter Boutique in België. Niet alleen heeft Wechter Metallica van Pinkpop gestolen, ze programmeren ook nog eens daar de wereldberoemde band tegenover uh, Bruce Springsteen op de Pinkster Maandag. En dat is de topdag van Pinkpop. Festivaldirecteur Jan Smeets. 42 jaar lang hebben wij elkaars datum gerespecteerd. Als het omgekeerd was, zou ik dat nooit gedaan hebben. Ik heb nooit. Een ander, een ander festival beconcurreert. Dat ga je niet doen. Je moet niet twijfels zaaien, ook bij de mensen die graag naar Pinkpop komen. maar die tegelijkertijd graag Metallica willen zien. Dat is tweespalt. En dat is in onze business, not dan. Dat doe je dus niet. Werk de Boutique heeft nog niet gereageerd op de verwijten van Smeets. Overigens maakte het voor de kaartverkoop niet uit. Beide festivals zijn uitverkocht. Het festival in Landgraaf Pinkpop dus wordt op dit moment, as we speak, geopend door de Nederlandse band MOS. Inwoners van de gemeente Beverwijk die niet willen dat er met hun geld kunst wordt aangeschaft. Die konden dat geld deze week ophalen bij het gemeentehuis. 1,31 euro, handje, contantje. Dat was het bedrag per inwoner dat was uitgetrokken om kunst te laten maken bij het nieuwe stadhuis. Iedereen mocht zelf beslissen of ze daar aan mee wilden betalen of niet. En bijna duizend Beverwijkers die wilden dat dus niet. En de argumenten, ach u kunt ze zelf wel voorzien. Ik vind een kind van uh, drie jaar. Nog beter kunst maken dan zo'n uh, zo man die daar ergens de hele dag een beetje met verfkwasten zit te gooien en, uh, en weet ik wat allemaal. Ik geef me 1.31 aan uh, mensen die op straat leven. En dan uh, vond ik het wel uh, leuk om het uh, mee te nemen. En dan uh, dat mijn uh, dochters daar uh, uh, zelf een besteding aan mogen uh, geven. Nee, ik geef het alleen nog wat de doel. Maar er zijn tegenwoordig kunstenaars en denk je, jezus Christus, wat is dit eigenlijk? Van het muntgeld dat, dat niet is opgehaald in Bevenwijk, smeet kunstenaarsduo Kapers van de Worm en Kunstwerken totaal. Het bedrag dat voor het project is uitgetrokken is 52.000 euro. De reacties op het advies van de Raad voor Cultuur waren niet mals begin deze week. Wim Pijbus van het Rijksmuseum, zijn naam viel al eerder, ontplofte bijna... en hij zei dat hij zich niet de maat liet nemen door zo'n raad uit Den Haag. Voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad reageerde daar niet erg gentlemanlike op... door in nieuwsuur te zeggen dat je bij Wim Pijbus de maat nemen gauw klaar bent, want hij is 1,56 meter. En daar had hij achteraf behoorlijk spijt van, zei gisteravond in twee dingen hier op Radio 1. Over Wim Pijbers, dat flapte natuurlijk eruit. Ik zei die 1 achter, had ik nooit mogen zeggen. Ja, die, die directeur van het Rijksmuseum. Ja, had dat had ik nooit u... mogen zeggen. Dus Pijbes. eigenlijk wilt u, wilt u hier op de radio zeggen sorry tegen hem? Ja, best. Hem. Ja, ja, ja. Sorry, Wim. Ja, dat is toch mooi. En dan tot slot, niet echt nieuws, maar leuk om te weten... Hollywoodster Brad Pitt is ontzettend goed op de hoogte van de gebeurtenissen in Nederland. Filmjournalist René Mioch die interviewde de acteur tijdens het festival van Cannes... waar Pitt zijn nieuwe film Kill, Killing Them Softly promote. Ik moest wel erg lachen, want ik, ik, hij begon gelijk van, wat is er voor jullie allemaal aan de hand? Eén, de politiek, het, het, het kabinet, wat er niet meer is en jullie moeten stemmen. Maar waar ik het nog veel drukker over maakte, was het feit van, hoe zit dat nou met die pasjes voor de koffieshops? Want hij kon, zich niet, hij kon zich niet voorstellen dat die beslissing genomen is in, voor, wat hij dan zegt, het vrije Nederland... Hij weet altijd hoe het met het Nederlands elftal gaat. Hij weet hoe de politiek erin zit. Hij maakt zich zorgen over wilders. Hij, hij vindt het idioot dat uh, de prostitutie van de wallen afgaat. Dus kortom, ik moet altijd lachen hoe hij op de hoogte is over ons land. Ja, wat Brad Pitt van onze prestaties op het Songfestival vond, daarover tasten we in het duister. <middels> Ja, lijkt me meer dan genoeg, hoor. Dit is Opium. We gaan naar, het, uh, naar muziek. Hier is Elske de Wal. Your message on my phone tells that I was with another girl in a cheap drive thru motel. Oh, he steps to the door with a shirt untucked, says, "Sorry, babe," the elevator at work. I'll stop but love me, sure. Charade that kept my head on straight was it my mistake. That I He had talked on the phone, said it was from his balls, but I, I heard a woman's voice, I swear he had his fingers crossed, yeah. Do like today? Do de vol en het nog betere nieuws is dat ze straks nog een keer gaat spelen. Uh, Angela Merkel, Steve Jobs, de Twin Towers... een regen. een stervende zwaan, muziek van Wagner... en dat allemaal in een spookhuis op het Schouwburgplein in Rotterdam. U, niets blijft u bespaard. En hiermee heb ik nog lang niet alles verteld... over het spookhuis der geschiedenis. De nieuwste voorstelling van acteursgroep Wunderbaum. Want er gebeurt nog veel meer. Aan tafel acteur Matthijs Jansen van Wunderbaum... en operazanger Mark Pantus, ook te zien in die voorstelling. Ja, Matthijs, want jij gaat ook nog eens half over je nek. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Dat, uh, dat gebeurt ook nog. Ja. Maar dat was, ik begrijp de voorstelling die, die ik gezien heb donderdag, daar was dat, het was niet gepland. Uh, die was absoluut wel gepland hoor. Die ja, was wel dat? gepland. Ja, ja, ja wel? zeker. Ja, iedere dag weer. Oh ja, je gaat elke dag misselijk. We dachten dat het een spontane. Dan uh... acteert hij wel goed. Ja, ja zag dat Ziet er heel overtuigend ja. uit. Ja, nee, ja. Dat is uh, de bedoeling, ja. ja. Je doet het gewoon elke dag. Oké, okay. uh, even. Uh, Mark, je bent operazanger. Dat, dat, ja. dat moet een uh, bijzondere ervaring zijn om dan in een soort zwart kikkerpak. Ze te, te moeten, moeten draven. <laughs> soms. Ja, het kikkerpak. Dat spande natuurlijk de kroon. Ja, want er was nog meer. Uh, ja, nou goed, dat gaan we niet allemaal verklappen. Een ja, wel, maar een beetje. Kijken. Nee, nee. Maar geen dat doe eentje niet. Nog. Eén ander pak. Ja. Nou, dat, uh, ik ga het leukste pak niet verklappen. Maar de andere pak is dat is mijn zombiepak. Dat heeft een hele. Ik heb vanzelf al een vrij hoge rug. Maar de zombiepak heeft er een nog een veel hogere rug. En uh, het grappige is, als je daar dan in staat te zingen, dan ga je daar in mee. Dan ga je zo onhandig dat staan. Ja, ja. En ik, dat hoeft helemaal Het <laughs> pak doet, het. het kan gewoon rechtop staan. Helemaal als zanger, zoals je dat in een concert ook zou doen. Ja. Dus dat, maar dat uh, het zijn van die dingen... die, die, uh, ja, die je dan tegenkomt... Ja. in zo'n voorstelling. Maar, maar, maar het lijkt me maar toch wel het het bijzondere ervaringen, Want normaal sta je natuurlijk ook wel... Uh, gesmiend en met kostuums, maar... wat Wunderbaum jou op, uh, op de hals... Uh, ja, nee, maar brengt, dat, is dat, nogal wat. Dat, dat wist ik natuurlijk toen ik... Uh, ja? toen ik uh, in zee ging. Mm -hmm. Toen dacht ik, nou... Uh, je moet. Uh, laat iedere hopvaardigheid die hier binnen treedt, zal ik maar zeggen. En, uh, en dan mee uh, dobberen op ja. de stroom. Spookhuis der Geschiedenis. Uh, Matthijs, leg eens uit, wat, wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Het Spookhuis der Geschiedenis gaat met name over de, de, de, de regisseur Lutz Lutz. En die wil uh, een statement maken. Hij ziet zichzelf. nou Hij heeft echt te veel hooi op zijn vork. Hij ziet zichzelf als een soort nieuwe messias. En uh, vindt dat de mensheid een andere kant op moet. Op allerlei verschillende vlakken. En hij wil dat aantonen door de rampen van de afgelopen uh, tien jaar... startend bij de Millennium Burke, te tonen in de gruwelijkste vorm... of voor hem gruwelijkste vorm. Mm. En uh, uiteindelijk wil hij een daad stellen met dit spookhuis. En uh, je ziet in de voorstelling de uh, making-of... Het spookhuis. Ja, want het is... Uh, uh, in feite gaan we, moeten we repeteren aan die voorstelling. Want we, we zijn daar als publiek getuige van... Dat zijn dochter voortdurend roept. Ja, maar pap, we moeten nu gaan... Repeteren voor de voorstelling van vanavond. Ja. Die repetitie die komt maar niet van de grond, eigenlijk. Uh, nou, ze repeteren mm -hmm. gedurende het stuk wel een ja. aantal dingen. Maar ja. het is een vrij chaotische repetitie. Ze komen langs een heleboel dingen die in het spookhuis zitten. Maar het verloopt allemaal vrij rommelig. Ja. Um, maar toch, ook, we proberen wel te spelen in de voorstelling op de grens... dat je echt ook die voorstelling van die man die hij uiteindelijk wil neerzetten... ook wel te zien krijgt. Hm. En daaromheen ook, hoe hij met zijn kinderen omgaat. Wat zijn drijfveren zijn. En hij wordt gedurende, buiten de... De, de, de, de, buiten de staties in het spookhuis uh, om... wordt hij geïnterviewd door uh, iemand van de havenloods ja. uit Rotterdam. Ja. Ja, die heeft maar 400 woorden ter beschikking om een heel uh, stuk over hem te schrijven. Want hij, wil, hij is nogal breedspraakig. Ja. Hij is eigenlijk de enige theater die, of theaterregisseur die er nog toe doet, toch? Uh, in zijn ogen, ja. zeker, ja. ja. En ja. Uh, de, de rest van alle, alle, het hele muziektheater deugt van geen kanten. Nee, nee. Uh, überhaupt de hele theaterwereld, uh, daar klopt allemaal niks van. En hij, uh, de, de, ze hebben, hij vindt dat, ze de, dat alle theatermakers hun verantwoordelijkheid hebben ontlopen. Hmm. Uh, en hij wil die daad stellen. De, de, de beste voorstelling ooit, de alles veranderende voorstelling. Ja. Ja. En daar ben je getuige van. Ja. En jij bent zijn zoon en jij deugt ook niet, want je hebt, je hebt een dictie van niks. Precies, nee. Ja. Ik, ik, ik kan zijn, zijn boodschap niet over het voetlicht brengen. Nee, nee. Overigens is, is dat ook een beetje de opvatting van, van Wonderbaum voor jullie als groep. Dat je zegt, ja, qua theater, dat, dat, dat er een hoop rotzooi te zien is en weinig goed. Nee, nee, nee, nee. nee, nee zeker niet. Ik vind dat er heel, heel veel goede dingen worden gemaakt. Um, absoluut. Uh, maar ik vind het wel leuk om een voorstelling te maken die daarover gaat. Of het speelt met die grens van wat moet, wat moet kunst doen in een samenleving? Hoe geëngageerd moet je zijn? Moet mm. je iets willen veranderen? Mm. Of moet je alleen maar mooie dingen willen maken? En hoe ver... Nou, die loots loots in, het, in de voorstelling gaat heel ver. En dat well, vind ik wel leuk om te laten zien. Ja, het, het, het muzikale, dat is leuk, want daar komt uh, Mark natuurlijk om de hoek kijken. Heb jij zo ook muzikaal nog bij, dingen bij kunnen brengen? Want ik was echt ik was, uh, flabbergasted, heet het op zo goed Nederlands... over mm -hmm. de, gewoon de kwaliteit van de muziek en, en, en hoe dat uh, geïntegreerd uh, wordt in de hele voorstelling. Nou, dat hebben, dat hebben we echt moeten, uh, moeten repeteren eigenlijk. Ja? Dat is nou echt waar we in de repetitieprocessen echt aan gewerkt hebben... wat ook op mm -hmm. een gegeven moment heel duidelijk was... Van beide, ik bedoel, wij moesten natuurlijk als zangers ons helemaal uh, overleveren aan het, aan het proces van het, van het maken, wat heel anders is dan de, bij uh, traditionele opera. Ja. Natuurlijk. Want, want dan, dan weet je ongeveer al wat, wat je begin en wat je eind is en waar je moet staan. De, en dergelijke. Je weet eigenlijk bijna alles, behalve ja. uh, je weet precies hoe lang het stuk duurt, je weet ook waar het over gaat, je weet ook hoe maar andere mensen is gezongen iets, hebben. Ja. En, met je en uh, met dit is ja. het allemaal natuurlijk helemaal niet aan de orde. Nee. Maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel zo dat we van de, de, de, de acteurs op een gegeven moment verwachten dat ze wel iets van uh, inzicht nee. in onze stukken hadden en ook al ja. wisten van hoe dat waar het zat. De, de, heel erg in het begin van het repetitieproces was het vaak zo dat de muziek al klaar was en dat ze nog moesten beginnen met een handeling. <laughs> en uh, dat is heel goed. ze uh, dus moesten goed... ook regisseren. eigenlijk? nee, niemand, ik heb niemand geregisseerd. <laughs> het. hoe vind je dat voor jullie? Uh, om die nou, zandag? het is het, het... Wij hebben met Wunderbaum vaak de neiging om, om tijdens de stukken die we maken... voortdurend ook op die grens te gaan zitten dat je, dat je niet speelt. Uh, uh, uh, uh, uh, is het publiek er nu wel of is het er niet? Uh, nou ja, ze zijn, ze zijn natuurlijk altijd, maar, maar zit je in de fictie, stap je weer uit de fictie. En wij merkten heel erg met die operastukken... daar kan je dat eigenlijk nauwelijks op die manier doen zoals wij dat gewoon zijn. Dus wij ja. hebben ook heel erg moeten zoeken naar de, toch de, de groteske operabeelden. En dat zijn we toch wel... En, dat hebben de muzikanten wel echt moeten bevechten op een bepaalde manier. Zijn we wel heel eerlijk aangegaan. En we hebben toch die grote beelden gemaakt. En zo af en toe proberen we schuren we er tegenaan. Bijvoorbeeld met zo'n scène waarin ik misselijk word. Hm. Um, maar over het algemeen hebben we toch. Ja, ze hebben we de muziek, denk ik, toch wel echt in zijn kracht. Ja, ja. Nee, het is ook heel erg geïntegreerd voor mijn ja, gevoel. Ja. Het, is, het is echt één voorstelling. Het is niet zo van dat dat je natuurlijk al vaker hebt als je dan als operazanger... Bij een, bij, een, bij een theatervoorstelling, dus een toneelvoorstelling, betrokken wordt... dat je eigenlijk toch tot, l, tot na de laatste voorstelling buiten blijft staan. Ja. Uh, maar hier heb ik het echt idee dat het ook muzikaal uh, klopt in de ja, voorstelling. Ja. Wagner is, is een beetje de rode draad, toch? Ja, uh, dat is alleen muziek van Wagner. Ja, ja, is, is dat uh, een keuze geweest waar jij mee kwam? Nee, Mathijs? nee, nee. ik ben echt... Matthijs, dat heeft uh, Wunderbaum... Jullie, nou, dat ik is moet bedacht. eerlijk zeggen dat ik niet meer precies niet meer. weet hoe het ontstaan is. Nee. Het is al... Lang anderhalf jaar geleden of zo was bekend dat het wakker zou worden. Ja, ik weet ja. niet meer hoe dat is ontstaan. Ja, ja. Zullen we een klein stukje laten horen? Laat ik dan meteen bijzeggen dat is, dit is een uh, scène waarin we... Uh, een stukje uit de Vliegende Hollander volgens mij... waar uh, Apple-voorman Steve Jobs als een soort messias wordt, uh, wordt opge opgebracht. Het zijn een soort zombies die, die achter, achter hun heiland aanlopen, eigenlijk. Is dat ook een beetje zoals jullie naar, naar dat soort voormannen en uh, grote voorbeelden kijken, Matthijs? Zoals die zombies naar Steve Jobs kijken. Ja, ja een beetje. Van, van, van, nee, dat, die, dat... dat die, uh, Je, je zit me niet als een soort god. Uh, ja, ja. Zo uh, ja. dat... cynisch als iets natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Dat haal je graag onderuit dat beeld. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Nou, en het, is ook, ik, het. Wij hebben geloof ik bij Wonder allemaal een iPhone. En dat is wel een beetje. Het gaat ook heel erg mis aan het eind van het stukje. Hè? Dus, dus, het, is, Precies, het is een hel. Ja. Het is niet dat hij daar in de hemel staat. Hmm. Maar, maar de regisseur, die, die, Loets, die wil eigenlijk al. Die, die, die, wil, ja, die geeft het aan als een soort voorbeelden... van hoe het misgaat met de wereld. Hè? Het is een ja. voorstelling wat dat betreft met een boodschap. Weliswaar in, in een, in een drossel-effect, Want het is natuurlijk zijn voorstelling, maar het is ook jullie voorstelling. Ja. Dus ja. gaat het mis met de wereld? Um, ja, dat was, te was te was te ik was wel bang dat je, je zoiets zou gaan vragen. Ja. <laughs> um, ik, ik, ik, ik vind dat de voorstelling meer gaat over... Nee, ik weet niet, we moeten, niet, we moeten zeker niet als, als theatermakers gaan zeggen... het gaat mis met de wereld. Ik ben ja. het niet eens met, met Loots Loots. Dat hij zegt, wij moeten de wereld veranderen. En kunst ja, ja, is Drost, de motor om dat ja, ja. voor elkaar te krijgen. Dat geloof ik niet. Maar je kan daar wel een, een, een klein... Ja, het gaat om die... Uh, om, om, die, om die bezinning op een bepaalde manier. En ik vind het wel leuk om het dan door zo'n raar karakter... als die Loets Loots, die zo'n bord voor zijn kop heeft... om dat via hem duidelijk te maken. Um, maar ik vind het leuker om iets over kunst te zeggen... en de functie van kunst in de mm. maatschappij... dan dat ik echt vind dat we met Wunderbaum het startpunt zullen zijn... voor de, vera voor de grote verandering in de ja, wereld. Zoveel macht, Zoals het op Wall Street niet, niet gelukt doen, is... Nee, gaat nee, het nee. ons wel lukken op het Schouwburgplein nee, nee. in Rotterdam. Annette wil, wil daar ongetwijfeld iets <laughs> nou, over ik, zeggen. Ik, ik wilde er gisteravond naartoe gaan... maar ik kwam in het spook van de file terecht. <laughs> maar als je dan gaat googlen... dan vind je eigenlijk al hele leuke filmpjes... Over de making of, van de making-of van het Spookhuis der Geschiedenis. En dan zie je wat voor gruwelkabinet jullie uit de, uit, de, uit de doos halen. Dat, dat is echt fantastisch. Want ze zetten dus echt dat spookhuis op het Schouwburgplein neer... Dus je denkt echt inderdaad, je gaat aan een spookhuis binnen. Maar wat je al zei, die, die feutussen, het is allemaal zo goed nagemaakt. Uh, dus je er net die muziek van waakten, maar die klinkt in één keer ook veel spooky... Ja, dat is veel, absoluut uh, waar. Ja, wa, wa, wa, wa, was jij daarvan bewust? Uh, dat, dat, Mark, dat, dat het zo eng kan klinken. Ja, nou, ik weet niet of ik... Dat komt vast door mij. Nee, uh, nee, nee, Tegendeel. Maar, maar, uh, uh, ja, dat is natuurlijk... Maar kijk, het is bekend dat de muziek van Wakenner... heel erg veel film, filmische aspecten heeft. Ja. He, en alle, eigenlijk is de filmmuziek uit de 20e eeuw... Of waarschijnlijk is er heel ontleend aan het oeuvre uh, van Wagner. Uh, wat dat betreft is het dus ook heel goed deze, dat deze muziek gekozen is. Want uh, ik denk dat geen, geen enkele andere componist uh, muziek heeft geschreven... die zo uh, hetzelfde doet als zij met de voorstelling doen Namelijk gewoon de hele emmer snot en stront over het publiek heen uh, um, ja. gooien, uitwerpen. Ja. En dat moet je dan als publiek gewoon helemaal... Over je heen laten komen en daar dan van probeer te genieten. Ja. Uh, ben je, ga jij ook op een andere manier naar, naar Waakner luisteren? Of ben je inmiddels zo, als opera-zanger, zo in die materie dat je sowieso die, die dikste. Uh, nou, um, kijk, ik. Was, ik heb, dit was de eerste keer dat ik als solist uh, Waakner gezongen heb. Ik heb daar altijd de, uh, tegen, uh, er erg naar uitgekeken. Maar de teksten zijn heel vaak heel erg afschuwelijk. Met uh, alleen maar allitererende ja, woorden. Ja, ja. Flim, die vloed, vlammen, toen... Nou ja, het is ofwel de woorden die allemaal met de FL beginnen... ofwel de, de zin die met de W begint of de zin die met de V begint. Uh, maar het is heerlijk om te zingen. Het is ja. echt heerlijk om te doen. En uh, dat was alleen al een reden om uh, heel erg aan mijn best te doen voor de auditie. Ja. <laughs> uh, uh, wat zou ik zeggen? Ja, het is... Uh, uh, als je zeg maar, naar Wagner luistert op een manier dat, op, dat je naar Bach of Hendel luistert... en dus eigenlijk met afstand, dan word je misselijk. Maar als je, uh, zoals je op een boot uh, zeg maar zeeziek kan worden... maar als je je gewoon mee, je mee laat, uh, laat, ja, ja. laat drijven in deze Heerlijk. warme, <lacht> lauwwarme snot... dan kun je enorm <lacht> veel plezier hebben. Ja, ja, ja. Ga je nu vaker operas maken? Misschien wel met eigen libretto en eigen muziek ook, uh, Matthijs. Nou, de eigen, eigen libretto en eigen muziek, dat zou ik dus nog niet aan het durven wagen. Ja. Um, het is me echt heel goed bevallen. Ik, ja. ik, ik denk het best, ja. Okay. Goed, dan ja. nou, gaat het in Spookhuis der Geschiedenis. Het is een ervaring. Uh, is tot en met drie juni te zien op het Schouwburgplein in Rotterdam. Spookhuis voor de deur van de Schouwburg. En uh, in augustus op Theaterfestival Boulevard in Den Bos En ook nog uh, op Noorderzon in Groningen. Dank jullie wel. De virtuele vitrine. <treeks> Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Elke Noorafliet, schrijver. Schrijfster van een oeuvre uh, waar net weer een nieuw werk aan is toegevoegd. De roman Vrijman over Menno Molenaar. Een 17e eeuw, die uh, ze in een roman kan alles niet waar... daadwerkelijk tegen het lijf loopt. Ik bedacht, ik, begin, ik, ik wil een jonge man he, uh, beschrijven. Het leven van een jonge man die in de 17e eeuw leefde... halverwege die 17e eeuw. Die uh, ja, in de macht verstrikt raakt, zal ik maar zeggen en die ook van zijn geloof afvalt... die aangeraakt wordt door het nieuwe denken. Dus iemand die eigenlijk vanuit zijn, van, zijn, van zijn fundamenten wordt geslagen. Die op zoek is naar een nieuw moreel kompas. Zo'n jongeman wilde ik schrijven. En dat is ook dus iemand die je in de geest ontmoet. Je ontmoet iemand, je zegt van zo'n... Zo iemand wil ik beschrijven. Maar hoe ziet hij eruit? Wat voor karakter heeft hij? Dus als schrijver ontmoet je je personage. En in het boek Vrij Man heb ik dat een vrij letterlijke ontmoeting laten zijn. Ik ontmoet mijn hoofdfiguur in Amerika, in Woodstock. En um, daar is hij zijn leven uh, geëindigd. En daar komt hij mij op mijn pad en ik neem hem mee en ik laat hem zijn verhaal vertellen. Meer dan twee jaar werk zit er in uh, Vrijman. Het boek is nu uh, uit de handen van de schrijfster... en dat voelt altijd weer een beetje onwennig. Nou ja, soms gaat dat uh, vrij makkelijk of ook geleidelijk. Maar dit verhaal was echt een levensbeschrijving van Menno Molenaar. Van min of meer van het begin van zijn vroege jeugd tot aan zijn dood. En dan heb je dat hele leven doorgemaakt. Dat was op de een of andere manier was het toch een, een, een moeilijk afscheid. Uh, ik, ik zat er wel even mee. Die laatste bladzijde, ik dacht, ja, nou is het klaar. De, de, de tocht die ik met hem heb gemaakt is ten einde. Dus dat afscheid viel me zwaar, maar aan de andere kant voelde ik me daarna een paar dagen later uh, een stuk lichter. Ja, het is toch je kindje. Want er he? was ook een last van me afgevallen. Ja, het is toch je kindje. En dan is het uh, geen pretje te lezen. Wat sommige journalisten met je noeste arbeid doen, sla je het parool open, krijg je wel geteld één ster. Oei. Uh, nou, ik heb uh, een tijd lang heb ik geen kritieken willen lezen. Maar ja, je komt er toch altijd achter wat er uh, zo geschreven is. En in het parool, dat is Arie Storm, Larie Storm, zullen we maar zeggen. Want die schrijft zijn kritieken voordat hij een boek heeft gelezen, omdat. Die op bepaalde mensen nou eenmaal. die, die verafschuwt die. En dat geeft niet wat ze schrijven. Het is niet goed. Het kan niet goed zijn voor Aristurm. Dus die neem ik absoluut niet meer serieus. En de rest van de besprekingen die ik tot nu toe heb gelezen. waren uh, goed en positief. En hebben het serieus genomen. Nou, daar gaat het om. Zo is het. De roman van Nelke Noordervliet is verschenen bij uitgeverij Augustus. Voor de virtuele 14e duikt Nelke Noordervliet in de eigen familiegeschiedenis. Ik heb hier twee. Beeldjes, beide zo'n 10 centimeter hoog, van zwart eh, ebbenhout. Nou ja, ebbenhout is altijd zwart. Eh, ze komen uit de goudkust, toen dat dus nog goudkust heette, Ghana. Een man en een vrouw. Eh, de vrouw heeft wat houten krullen die eh, verloren zijn gegaan. En het zijn beeldjes die ik heb gekregen eh, van mijn oudoom oom Bert en oudtante Annie... Dat zijn zulke dierbare mensen geweest en eh, daarom hebben die twee beeldjes ook eh, de symboolfunctie van kunnen denken aan de mooie dagen, de mooie logeerpartijen bij Humbert en Tante Annie in Amsterdam. Noord of niet. Als u de beeldjes van uh, oud-oom Bert wilt zien... en van tante Annie, ze staan uh, tussen andere dierenwaarde voorwerpen. Het filmpje van de Virtuele Vitrine staat op onze site opium.avro.nl. Op onze Facebookpagina en op YouTube zoekt u dan op Hans bij de Avro. Daar staan alle filmpjes onder elkaar. Volgende week in de Virtuele Vitrine componist Micha Hamel. Van hem gaan maar liefst twee muziekstukken in première in het... Uh, Volgende week beginnen de Hollandfestival, Requiem en de rode kimono. Zo dadelijk het nieuws van half vier. Eerst nog even uh, cultuurtips. Uh, Matthijs, heb je iets gelezen, gezien, gehoord wat je de moeite waard vindt? Uh, nou, ik ben heel benieuwd naar de openingsvoorstelling van het Hollandfestival, waar ik gisteren iets over las in de Volkskrant. Keur, de keur ja. ja, dat lijkt me geweldig. Ja. En uh, uh, ik heb het zelf nog niet gezien, maar nu de warme winkel weer te zien is met Vivella Naturation. Zeker gaan. Daar heb ja. ik hele goede dingen over gehoord. Erg leuke voorstelling, ja. ja. Uh, Matthijs, jij... Enfin, uh, uh, Matthijs. sorry, uh, Mark. Ik wel. Mark. Uh, ja, Mark uh, ik Mathijs. heb uh, kaartjes gekocht voor uh, de meester Margarita van uh, Simon McBurney. En uh, Complicité, uh, dat is de man die heeft Doctor Heart bij de Nederlandse opera geregisseerd. Een jaar geleden ongeveer, denk ik dat het was. En dat vond ik eigenlijk het allerleukste wat ik ooit heb gezien in het muziektheater... En dat het ook echt theater werd, want het is heel vaak een beetje een museum. Uh -huh. En uh, ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. Dus dat zou mijn Ook in het tip Holland zijn. Festival. Ja, ja. Ja, net behalve de voorstellingen waar je het, het straks over gaat hebben... heb je nog iets? Nou, vanavond gaat in Almere hard in première van vis vis over de, de, de problematiek rond het afvalscheiden eigenlijk. Dat afval is gewoon handel. Hè? Wij importeren ook hier in Nederland afval. En zij ja, nemen dat wel op de korrel... dat we natuurlijk met afval inmiddels zo zorgvuldig mogelijk omproberen te gaan. Maar dat we met onze medemens dat wat minder doen. Dus het scheiden zeg maar, tussen de mensen krijgt minder aandacht dan het scheiden van afval. Goed, vis-à-vis -vis in Almere. Goeie tip. Gaan we het volgende week misschien ook nog wel over hebben. Uh, straks Hans Palak over zijn documentaire die hij maakt over Martin Toonder. En natuurlijk Annette Embrechts met uh, ja, uh, theaterrecensie. Maar nu eerst het nieuws van half vier met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal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 Met Annette we hadden In het vorige uur hadden we de bekendmaking van de selectie van het theaterfestival. De voorzitter van de jury Arthur Japijn zat hier en die heeft tien voorstellingen genoemd die in september zullen worden hernomen. Een van die voorstellingen is uh, Omagna. Het is een productie van Hummelink Stuurman. En uh, Hanneke Braam die, uh, dacht van ik ga even langs bij Carreo. wat is leuk. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Wat is jouw betrokkenheid bij de voorstelling voor mensen die dat niet weten? Ik ben uh, assistent van Gerard Jan Reinders en uh, productieleider. Ja. En, en nu moet je ineens moet je die hele productie weer opnieuw uh, uit de kast. Uh, althans, hij speelt natuurlijk nog. Maar... Ja, hij speelt eentje met 10 uh, juni. Nee, 29 mei tot en met uh, 10 juni in hm. de Lamar. Dus ga dat zien. Het is echt een... Prachtig voorstelling. Het is echt uh, goed Pierre gelukt. Bokmai. Pierre Bokma, een van de Heijder. En die Fok. Uh, uh, Marie-Louise Stijn. Ja, ik ben natuurlijk nu heel bang iemand te gaan noemen. Want, ja, je gaat iemand juist, vergeten natuurlijk. Ja, ja. Maar wat juist heel bijzonder is in deze productie... is dat de acteurs kijken elkaar diep in ogen... en gaan dat verhaal vertellen met z'n allen. En dus, dus dat is wonderschoon en iedere avond heel scherp. Ja, en hoe belangrijk is die selectie... Van, uh, om, om die voorstelling dan nog een keer te spelen in september voor jullie? Nou, um, kijk, dat is natuurlijk dus iets wat nu, dus dat moeten we uit gaan zoeken. Maar het is, de erkenning is heerlijk gewoon. Ja? Ook voor, voor ons bureau, mijn het Theaterbureau... is het gewoon fijn om in die selectie thuis te horen. Dat is... Uh... Ja, is dat, want dat, dat is een vrije producent. We hebben het altijd ja. over het niet gesubsidieerde theater. Dus ja. dan is het altijd een soort extra... Is dat nog steeds een soort extra uh, compliment? Of weegt dat extra zwaar? Nee, want wij maken even mooie uh, producties. Maar uh, qua budget moet je denken aan decor. En, hmm. uh, uh, ja, dat, dat, dat, gaat op, dat is een ander niveau als dat de gesubsidieerde gezelschappen. Maar een goed idee hoeft niet duur te zijn. Uh. Die, dat zetten we op het bordje. Dat vind ik een goede. Goed, dan, dankjewel dat je even naar Carré wilde komen ja, met deze eerste reactie op de selectie. Wel. Ja, al mooi. Ja. gaan dan meteen naar. De... Annette, uh, Annette met, uh, met de selectie. Laten we beginnen met uh, de, selectie. Ja, de selectie die jij hebt gemaakt. Dat is ook een soort selectie. Uh, Dido en Eneas, maar dan Dido ille Eneas. Zo heet die eigenlijk. Ja, dat is een uh, opera in mm. Amersfoort, gemaakt door Holland Opera. En ook daar hebben ze geprobeerd, in ieder geval dat verhaal over Dido en Eneas... wat natuurlijk heel vaag inmiddels als opera wordt gebracht, naar de huidige tijd te vertalen... Dus uh, Dido is in dit geval geen uh, koningin van Carthago, maar een asielzoekster... die wel de leiding heeft van een aantal vrouwen in een uh, uitzetcentrum. Dus zij zitten daar vast. Okay. Maar zij is eigenlijk de meest potige van de vrouwen. En dan komt Eneas langs. En Eneas is eigenlijk een beetje gemodelleerd naar een soort George Clooney. Een uh, soort wereldster die van de ene uh, ellende in Afrika reist naar de andere... om ja, te laten zien uh, dat het goed mis is... en hij heeft zelf eigenlijk zijn roots niet op orde. Dus hij is zelf een gevlucht iemand. Dus in die zin gaat de bewerking soms ook een beetje mank, hoor. Ja. Dat is, uh, maar hij lijkt... Die, die Turkse zanger, dat is overigens wel een prachtige zanger... Uh, Sinan viral. die lijkt ook nog echt een beetje op George Clooney. Dus hij komt dat uitzetcentrum binnen... en hij valt voor Dido, hij valt voor die asielzoekster... die daar opgesloten zit. Maar die liefde wordt getorpedeerd door de baas... van het asielzoekerscentrum. Ja. En die baas is echt een, een sadistische heerser. En die is weer gemodelleerd... Ja, dan moet je het verhaal een beetje kennen naar, uh, naar de heksen uit Dido Il, Il, Ineas. Yeah. Maar goed, die torpedeert hun liefde en die zorgt uiteindelijk dat, uh, dat Ineas vertrekt zonder Dido. En Dido is dan heel erg verdrietig, zoals ook in het oorspronkelijke uh, verhaal natuurlijk. Dat klinkt dan ongeveer zo. Klein stukje: Abelinda Aria. van die uh... Holland Opera. Uh, op verhaalniveau pakte de politisering minder goed de NRC. Wat, vind, wat is jouw reactie? Wat vind jij ervan? Ja, je het dat klopt, denk ik. want je denkt, uiteindelijk denk je wel, waarom lukt het een George Clooney niet om zo'n vrouw uit zo'n uitzetcentrum nee. uh, te halen? Weet je, ja. hij, hij, voor hem zouden toch uh, peanuts moeten zijn, denk ja. je? Ja. Dus daar gaat hij inderdaad een, een beetje mank. Maar je hoorde net Leonie van Veen als Belinda, dat is, of is een prachtige opera-zangeres die ook heel goed connecteert. Zij is de vriendin van Dido en zij, uh, uh, z, ja, zij probeert haar aan te moedigen van, ga Ga nou mee, met hmm. Ineas. Ga nou mee. Want als jij buiten bent, kun jij voor ons ook meer uh, betekenen. Ja. Dus de poging in ieder geval om toch die problematiek rondom ontheemdheid in opera te vatten, die is altijd waardevol. Ja, oké. Okay. Uh, dus te zien uh, tot en met 3 juni in de vieres namens voor het eigen Theater van de Holland Opera. Meer informatie, operaoplocatie.nl. Um, uh, zo dadelijk, heel kort nog even de tweede voorstelling... die je wil behandelen over het Nederlands, theater, uh, het Nederlands Danstheater. Maar uh, Bianca van der Schoot is ook hier in Carré ineens binnenkomen... Ja. huppelen, zou ik bijna zeggen. Uh, ja, Bimbo is de voorstelling die jij hebt gespeeld afgelopen seizoen... die geselecteerd is voor het Theaterfestival. Ja. Mevrouw van der Schoot, uw eerste reactie. Ja, ja. Ik ben heel blij. Ik moest even de deur uit, want... Uh... Dus ik dacht, ga hier maar even heen. Ik wist niet zo goed waar ik ermee heen moest met mijn blijdschap. Aha. dus gefeliciteerd uh... je, je het goed. Je stond te stuiten in de, je had, de kamer in en moest ja, weer in mijn eigen huiskamer, ja. En toen, ja. Uh, maar dat betekent dacht, dus ga veel even voor naar buiten? Ja, ja, betekent best wel veel, ja. Of, um, ik ben zelf namelijk heel trots op die voorstelling. En ik heb ook het gevoel dat die belangrijk is. En uh, ik wil hem nog vaak spelen. En we willen er eigenlijk ook internationaal mee. En, um, het is een speciale publieksopstelling. Er kunnen maar honderd mensen in. Dus we moeten hem vaak spelen om een groot uh, publiek ermee te bereiken. Ja, dat was, was wat, wat, wat, wat uh, Annette zei, een, een, een, een, een van de weinig geëngageerde voorstellingen. Uh, die, die... Ja, je zit eigenlijk als publiek naar videoschermen te kijken. Ja. Dus je zit eigenlijk met de rug naar wat er mm -hmm. aan, aan het spel gebeurt. Maar ja. ondertussen zie je dus op het scherm wat er natuurlijk vaak in pornofilms ook gebeurt. Dus er wordt enorm ingezoomd op... Ja, lichaamsdelen, op omgaan met... Uh, ja, je kunt je er van alles bij voorstellen. Ja, ja. Maar dat is heel goed gedaan om de toeschouwer in de rol van een voyeur te duwen... en tegelijkertijd iemand die nou normaal iets van moet vinden... of iets van genot uit moet halen. Mm -hmm. En zij laten zien hoe, hoe dubbelhartig dat is, hoe we daarmee omgaan. Ja, dus die voorstelling krijgt nog een vervolg. Dat wil zeggen, na het theaterfestival willen jullie er nog veel meer uh, voorstellingen... voor. Uh, ja. Yeah. Van, ja. van laten zien. Ja, we, ja we, we zijn dus proberen om internationaal kwijt te ja. kunnen, ja, ja. maar we hebben nog niet zo'n groot internationaal netwerk, omdat we eigenlijk altijd op Nederland georiënteerd zijn geweest, maar omdat dit zo'n in, in, in het onderwerp en op, ja. in de vorm zo'n goede ja. voorstelling is. Eh, nou ja, hopen okay. we... Bimbo, te zien in uh, begin september dus in, uh, in het theaterfestival. De, dankjewel Bianca, dat je ja. even langs. Uh, ik hoop dat het uh, nu weer een beetje gaat. Ja. <laughs> en ze gaan ook weer een voorstelling maken over de... dit was dus over de ponificatie van de maatschappij, mm. maar de volgende is over de verdisnificering van de maatschappij. Ook nog eens, Mickey Mouse is ook leuk. Ja. Uh, Annette, even terug naar, naar jouw theaterrecensie, want we, we hadden nog één voorstelling liggen, namelijk uh, Move to Move door het Nederlands Danstheater. Kun je daar kort nog iets over zeggen waarom dat de moeite waard is? Nou, wat je in ieder geval moet gaan zien is de twee choreografieën van uh, Luitvoet Leon, van Paul als die leider Sorry, van het uh, ja. Nederlands Theater. Mm -hmm. Zij hebben eigenlijk een mooie vorm gevonden tussen dans en theater. Zij zijn steeds meer theatermiddelen gebruiken om hun verhaal in dans te vertellen. En het gaat altijd over relaties. Het gaat ook heel vaak over hun eigen relatie. Maar iedereen herkent zich erin. Zet een man en een vrouw op het toneel in een duet. En je hebt natuurlijk een verhaal. En bij hun weten ze daar ook nog de toekomst van een relatie en het verleden van een relatie in te mengen. En vooral Silent Screen, het is een oud stuk uit 2005... maar het is prachtig om opnieuw te zien. En Shine a Light zal zich nog wat verder ontwikkelen... maar de dansers gaan daarin heel ver om een verhaal te vertellen. Oké, okay, dat is echt uh, een aanrader, dat is duidelijk te horen. Move to Move van het Nederlands Danstheater... Uh, is vanavond te zien in Arnhem en dinsdag in Den Bosch. Dankjewel je Annette. Um, ga, gaan wij naar de live muziek voor de laatste keer, gaat zij spelen... Elske de Wal. Althans, laatste keer bij ons. But he don't love me He don't love us like a rolling stone Oh, but he don't need me. He leaves me all alone Ooh, then I just see. Elske de Wallen met Peter Kraak op bij Costitie Gitaars, Tietse Huisman op de Kagon. En Femke de Wallen op de backing vocals. Of als backing vocal El Elske, die gaat eventjes... Oh, ze zit al aan tafel. Ik dat heb je snel gedaan. Ja. Uh, uh, ja, die, even die saxofoon, dat, uh, was, het, dat was het niet? Dat nou, nou... jij ja, zei dat ik gestopt was op mijn negentig, maar ik ben begonnen op mijn negentig op saxofoon. Oh. Dus dat is wel even wat En toen heb ik best wel lang gedaan. En toen ja, ja. op een gegeven moment ben ik gaan zingen. En ja, dat ja. gaat zingen. En saxofoon gaat niet dat samen. Dat gaat niet goed samen. Nee, dus, dat, uh, niet, dat weet ik Ik heb nee. gekozen voor het zingen. Ja, ja dat, dat, dat, en dat, dat, daar zijn we blij mee, hoor. Daar niet van. Dus je eerste cd werd in uh, New Jersey opgenomen. En de tweede is in Nederland ja. opgenomen. Hè? Ja, goede volgorde. Ja, het is, is andersom. Betekent ja. dat, dat je je nu ook op, veel meer op de Nederlandse markt gaat richten? Nou, dat, dat deed ik eigenlijk altijd al. Want mm. ik heb... Ik bedoel, uh, niet, tuurlijk, als de kans zich voordoet, zou ik het graag doen. Maar je moet ook niet de illusie hebben dat het zo makkelijk gaat. En het was ook eigenlijk niet de reden waarom we naar Amerika gingen om die cd op te, te nemen. Die kans uh, die deed zich voor. En ik had dat uh, en natuurlijk überhaupt nog nooit een plaat opgenomen. Dus uh, dat is een hele mooie ervaring. Maar um, ik wilde dit keer uh, heel graag met mijn eigen bandje opnemen. Mm -hmm. En... Uh, ik had Chasing the Impossible, dat zeg maar de eerste single van dit album. Wat ook de titelsong van een Nederlandse film is geweest. Van uh, Paul de Leeuw tijd Die had ik samen met een Nederlandse producer opgenomen. En de eigen band. Dus zodoende kwam dat tot stand uh, dat we dat gewoon in Nederland gingen doen. Ja, ja. Dat, uh, wel, wel, wel, wel mooi. Uh, het, dat, het, het resultaat is, is mooi. Brave heet, heet ja. de, de CD. Ja. Is dat ook een beetje het gevoel met welk. Je um, cd gemaakt hebt? Of? Ja, nou, het, dapper. Uh, um, het was best wel lastig voor mij. Ik had natuurlijk die eerste plaat gemaakt en dan zeggen ze altijd: het gevrezen tweede album. Ja. Met een uh, writer's block, hè? Zelfs. Ja. Wow. Dat, ja, dat is nu een beetje een dingetje inderdaad. Maar um, ja, ik, ik, ik, vond, het, ja, ik ja. vond het wel. Ik had er wel moeite mee en ik, ja. ik, voelde, ik legde mezelf heel veel druk op. En ik dacht: nou, ik moet nu, het moet veel beter. en, maar, en dan wil je het allemaal heel goed doen. En op een gegeven moment dan, dan blokkeert het gewoon en dan wil het gewoon helemaal niet. Dus ik had daar wel wat moed voor nodig om daar overheen te stappen. Dus vandaar, vandaar Brave. Oké, okay, ja. dankjewel. Kwart voor vier. Nog een, uh, zijn jullie nog, voor, nog een keer te horen? Nee, dat is nu. <lacht> dat uh, uh, deze tekst <lacht> is oud. Dat is van vorige week. Uh, voor meer informatie over de band uh, en het album Brave en de komende optredens, www.elske.dewal.com uh, Wal met dubbel L. Ja, l Of.nl, ]Uh -uh. mag ook. Of.nl, mag ook. Punt ook. Dankjewel. <lacht> Dit is Radio 1 Opium. Er zijn al uh, meerdere biografieën, documentaires en artikelen over Martin Toner gemaakt en geschreven. En uh, zelfs een musical van een van zijn verhalen. En die film natuurlijk, als u begrijpt wat ik bedoel, zo heet die... Uh, en uh, nu dan zijn honderdste geboortejaar gevierd. En dat wordt uh, onder andere gevierd met een documentaire... van documentairemaker Hans Polak. Het denkraam, toon dus denkraam. Dat is een woord overigens wat hij zelf bedacht heeft. Ja, dat komt in een ja. van zijn ja. verhalen komt, voor. Komt uit, ja, Toen. hij is uh, groot grutter, is geloof ik ook van hem. Zo, nog wat uh, begrippen die... die uh, Minkugel. Minkugel. Nou ja, niet zo onaardig tegen me. Zeer. Ja. Goed, uh, ben je opgegroeid met al uh, met, uh, met die Bob? Ja, zoals veel mensen in mijn jeugd uh, las ik die verhalen. Ja. ja tot 86 hè, was een laatste verhaal: het einde van Eindeloos. Ja. Daarna. Ja, mijn dochter die keek die film, als je begrijpt wat ik bedoel, heeft ze zeker wel twintig keer. En ja, dat is eigenlijk het laatste wat ik uh, ja. heb meegemaakt toen van, van Toon. Ja. Je dochter Sascha is filmmaker, is die daardoor zo'n goede filmmaker geworden ook? Of? Nou, ik denk niet door als je begrijpt wat ik bedoel, want het was eigenlijk niet eens zo'n beste film. Nee, hè? Dat komt ook in de documentaire naar voren dat het een beetje een krukkig uh, getekend was. Uh, het was het niet helemaal. Terwijl de ambities waren heel erg hoog, toch? Ja, uh, Toon de, die wilde graag de Europese Disney worden. En maar dat is niet gelukt en hij kreeg met iedereen ruzie. Mm -hmm. Dus ook met Rob Howard, die die uh, film produceerde. En die ja. heeft hem op een gegeven moment verteld: Dick Maarten, in de film, uh, hem gewoon eruit gezet. Mm. En uh, ik merkte ook toen in gesprekken bijvoorbeeld met de zoon van Toener, Heso, dat hij eigenlijk niks van die tekenfilm wilde weten. Nee, dat nee. Hij, uh, nee. echt. Uh, dat is een. een een vlek op het blazoen geworden. Overigens bijzonder dat je die ISO aan het woord hebt gelaten gekregen. Want die, die, wil, uh, die wilde toch nooit meewerken aan dit soort projecten? Nee, nee. Uh, ik, uh, ben een jaar geleden had ik, ben ik voor het eerst met hem in contact getreden. Uh -huh. Afspraken gemaakt. En toen zei hij nou... we zullen wel tegen die tijd kijken of ik aan uh, mee wil doen. En uh -huh. Afspraken gemaakt en we zouden komen naar Brussel. Naar het Stripmuseum. En, het Stripcentrum en... Ja. Uh, een paar dagen daarvoor uh, kreeg ik een mailtje van hem... dat hij om persoonlijke redenen afzag van medewerking. Ja, persoonlijke. Dus dat ik is... heb toen zware druk op hem uitgeoefend. Hoe doe je dat? Nou, op zijn gemoed gewerkt. Hè, van, ja, ja. Ik stuur even een paar mannetjes bodem bij langs. zou onder de documentaire uitvallen. Ja, want hij is zijn vader had een knetterende ruzie is ongeveer, toch? Vier jaar voor de dood van zijn vader heeft hij ja. inderdaad een grote ruzie kregen en ja. ook helemaal geen contact aan hem meer nee, met z'n vader Wat voor beeld ah. uh, rijst er uh, als je aan het uh, draaien bent met onder andere de biograaf Wim Hazeu en anderen. Uh, wat voor beeld rijst er voor jou van hem op, van ja. Martin Tonder? Nou, een beetje een ander beeld dan tot nu toe bekend was. was een, die man was natuurlijk een geweldenaar, een, zoals Dick Matenaar zegt, een bart een magier. Maar hij had ook wel wat uh, duistere kanten hmm. uh, oh. en wat Kanten die niet, niet zo uh, leuk waren. Hè. Zoals dat hij veel ruzie maakte met mensen bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld ook met zijn kinderen heeft hij slechte verhoudingen gehad. Ah. Uh, ja, hij kreeg met iedereen ruzie. Maar wat mij fascineerde was dat die man eigenlijk zo, zulke verschillende tegenstrijdige kanten had. Aan de ene kant was hij dus iemand met een gigantische fantasie. Uh -huh. uh, die zich uh, ja, moeiteloos alle verhalen uh, opschreef en ja. tekende... Ja. Aan de andere kant had hij de wens om een, ook een groot zakenman te zijn. En, uh, dat laatste dat was hij dus. Maar hij had, altijd, hij had twee kanten. Hè? Ja. Dat was ook... Kun je dat zeggen, dat hij een beetje schizofreen was? Ja, of? ja, als je schizofreen bent, dan ik denk ik toch dat dat wat anders is. Want... Toch wel. Maar, <laughs> maar hij had in ieder geval tegenstrijdige kanten. Tegenstrijdige kant. Daar, daar zegt Wim Hazeu overigens ook iets over in de documentaire. Kunnen we wel even naar luisteren naar het fragment? Kijk, hij zegt zelf dat hij zich... Uh... Uh, uh... ...gesplitst heeft in al die figuren, in de bommelverhalen. Daarbij geeft hij zelf al aan dat hij niet schizofreen is, maar meer dan dat. En vervolgens uh, zegt hij ook voortdurend dat hij in een andere wereld leeft. De wereld van nu, van vandaag, is niet interessant. Nou, probeer daar maar een uh, profiel van te maken. Hoe gedraagt hij zich in zijn leven? Hoe gedraagt hij zich tot ten opzichte van zijn vrouw en zijn kinderen en van zijn medewerkers? Want dat is natuurlijk wat een biograaf interesseert. Het is heel leuk om te zien hoe uh, uh, uh, Dik uh, Matenaar, die veel met hem uh, gewerkt heeft, uh, hoe die uh, uh, nog steeds vol lof over de man spreekt. En ook, uh, hij geeft ook duidelijk aan van je, je moet niet. Uh, er zijn veel te veel mensen die zich met Bommel, uh, of met Bommel, met, uh, met tooner bezighouden, hè, zegt hij eigenlijk. Nou ja, die zich die idolaat zijn van Toonder... en die ook niet die, die duistere kanten van hem zien. En er zijn ja. dus mensen die zich soms in Bommeljasjes tooien... En, dan alles wat die man heeft gemaakt, en uh, ja, dat wordt de helemaal in geprezen. Terwijl ja. er toch nog wel het een en ander uh, op zijn karakter valt af te dingen. Ja, hij zegt uh, down to earth. Dat hele stukje daar, wil ik daarvan uh, laten horen van uh, Maarten. Je kan met feiten aankomen. Hè? Je kan, die kunnen dit doen, je kunnen een zus je kan een mooie biografie schrijven. Maar over als kunstenaar, over, over de waarde van zijn strip... of het wel of niet dit, of het wel of niet dat... Daar wordt door die mensen door de bank genomen. En dat, ik neem ze dat niet eens kwalijk. Onzin geklapt. Altijd. Zoals er ook veel onzin door kenners over Rembrandt verteld. wordt Als ik weer zes Rembrandt-deskundigen met elkaar zie zitten... die allemaal zitten te kift wat hij nou wel of niet geschilderd heeft... dan denk ik, ja jongens... Ga een, ga een nuttig vak uitoefenen. Je, je, waar, waar lul je over? Je weet van niks. Hij wordt uitgezonden morgen door de Boeddhistische Omroepstichting. Vond ik op zich wel opmerkelijk. Heeft het ook nog invloed gehad op de inhoud van het documentaire of niet? Nou, ze, zouden, ze hadden wel graag gezien dat daar wat boeddhisme in voorkwam. En Dat is ook helemaal niet zo gek. Want nee. Toner was vanaf zijn negentiende echt geïnteresseerd in het boeddhisme. En in andere Oosterse filosofieën. Mm -hmm. En niet dat hij daar nou een groot kenner van was wil hij dat wel uh, doen, bleken. Maar hij, hij pakte overal wat vandaan. Ja. Dus ook uit het boeddhisme. Ja. Er zat dus wel degelijk belangstelling bij hem voor, de, voor het boeddhisme. Dus ja. dat zit ook wel in de film. Ja. Lees je na het maken van deze, documentaire lees je met andere ogen ook die, die, die strips terug? Nou, ik ben de afgelopen jaar, heb ik uh, voor het slapen gaan heel vaak weer een verhaal ter hand. En ik moet zeggen, ik raakte steeds weer gefascineerd... En, het zijn prachtige verhalen. Ja. En die blijven prachtig. Het zijn ja. tijdeloze verhalen. Ja, Tijdloos precies. De documentaire is ook zeer de moeite waard. Die wordt morgen om zes uur uitgezonden... door de Boeddhistische Omroepstichting op uh, Nederland 2. Zes uur vijf over zes, daar wil ik uh, af zijn. Goed, dankjewel, Hans Polak. Filmflits. De recensies zijn verschenen. Maar wat vindt u er eigenlijk van? Opium pijlt de meningen over... En Touchable, dus een Franse feel-good-movie, Sambien movie eigenlijk, over een steenrijke verlamde man en zijn zwarte verzorger die het niet al te nauw neemt met de orthodoxe verzorgingsregels. De film draait al een flink aantal weken in de bioscoop, maar is afgelopen week uh, ge, ja, heeft hij de status bereikt van best bezochte Franse film in Nederland aller tijden, beter dan Amélie. Tijd voor een filmflits. Ja, ik vond het geweldig, echt. Ja, ik vond hem ook geweldig. Indrukwekkend en ook heel erg leuk. Ik vond de mix van emoties en de humor uh, heel erg in elkaar uh, geschoven. En dat uh, spreekt mij heel erg van deze film aan. Het was nog wat uh, meer humoristisch dan ik had verwacht. Ik moet hem nog even laten bezinken, de film. Er gebeurt zoveel en er zijn zoveel leuke scènes. Een man die uh, invalide is, uh, hij kan alleen nog maar denken en uh, met zijn hoofd kijken en luisteren. En die heeft daarbij hulp nodig en uh, hij heeft dan iemand gevonden uit de mindere wijken van uh, Parijs waar je normaal niet mee om zou willen gaan. Prachtige neger. De het is inderdaad een prachtige neger. Er wordt ontzettend uh, ja, goed geacteerd. De acteurs hebben echt uh, nou, samen dat ze het heel erg leuk vinden. Een soort chemie. De, de band die ze samen creëerden. Wat ze van elkaar leerden in, in de muziek en de cultuur. Uh, de invalide man staat open voor de wereld waarin die geweldige mooie neger vandaan komt. En de neger die heeft respect voor de wereld waarin Filip uh, de invalide man leeft. Ja, ik ben helemaal idolaat van deze film. Ik wil daar volgende week en die week daarop. En die week daarop nog een keer. Vijf sterren. Ja, wel het hoogste hoor. Ja. ja. Een vijf. Ook een vijf. Ja. Vijf. het hoogste. Ja, die neger die doet het hem wel, zo te horen. De dames in Den Bosch waren in ieder geval helemaal weg van hem. Uh, wilt u de film nog zien? Ik uh, kan u aanraden om uh, te reserveren bij uw bioscoop... want hij loopt ook nog steeds als een trein, en touchables. Goed, Annette Emrechts bedankt, Hans Palak bedankt. Straks uh, gaat Dana Linsen vertellen wie er vanavond de Gouden palm op het filmfestival in Cannes wint. Tenminste, met uh, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Thomas verbocht over een andere film, On the Road. Uh, de verfilming inderdaad, het boek van uh, Kerouac. In de 80 seconden liedjeschrijver Matthijs Leewis. We bellen ook nog even straks met Kees Hulst. Die zit met zijn collega's in, in, in de bus. Hij is op weg naar de voorstelling van het diner vanavond. En nou, nog veel meer. Straks na het journaal van 4 uur. Tot straks.